1 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De terreurorganisatie Islamitische Staat heeft eerder deze week waarschijnlijk mosterdgas gebruikt in Irak. Volgens de Wall Street Journal werd het gas ingezet tijdens gevechten met Koerdische strijders. Het zou voor het eerst zijn dat IS mosterdgas heeft gebruikt. Het is niet duidelijk hoe ze aan het gas zijn gekomen. Mogelijk hebben ze het in Syrië gekregen omdat daar grote hoeveelheden van het gifgas lagen opgeslagen. Maar het zou ook kunnen dat het mosterdgas uit Irak komt. Het noodweer dat over het land trekt leidt op verschillende plekken tot overlast. Op snelwegen hebben automobilisten last van de zware regen- en onweersbuien. De A44 in de richting van Den Haag was bij knooppunt Burgerveen korte tijd dicht omdat er een boom op de weg lag. En ook de A20 was enige tijd afgesloten bij Hoek van Holland omdat er water op de weg lag. Rijkswaterstaat waarschuwt voor het noodweer en adviseert de snelheid aan te passen. In Athene zijn duizenden Grieken de straat opgegaan om te demonstreren tegen de bezuinigingsplannen van de regering. De demonstranten staan op het plein voor het parlementsgebouw waar vannacht gestemd wordt over de bezuinigingen. Afgelopen dinsdag werd een akkoord bereikt met Griekenland over een noodpakket van 86 miljard euro. Ook over dat pakket stemt het Griekse parlement vanavond. Vakbond CNV is blij dat een deel van de Imtech-medewerkers hun baan behoudt, maar benadrukt dat het grootste deel van de werknemers nog in onzekerheid verkeert. Bij het bedrijf werken zo'n 3000 Nederlanders. 1300 van hen zouden behouden hun baan. Of de overige werknemers hun baan kunnen behouden hangt af van de curatoren, die proberen de onderdelen waar ze werken te verkopen. Het weer nog trekken enkele regen- en onweersbuien over het land. Minima vannacht rond 19 graden. Morgen overdag tijdelijk droger, met af en toe ook zon. In de middag kunnen opnieuw flinke buien vallen, met kans op onweer. Het wordt 24 tot 27 graden. En dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. zon. Zee. Zandvoort. zomerhit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 zo in right. the is a ghost town.